9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Door de sneeuwstorm in het noordoosten van Amerika zijn zeker tien mensen omgekomen. Onder hen een vrouw van tachtig, die werd aangereden toen ze haar oprijlaan schoonmaakte. Een jongen van elf stierf aan koolmonoxidevergiftiging. Hij zat in een auto met draaiende motor om warm te blijven. In veel staten in het noordoosten van de VS geldt nog altijd de noodtoestand. In Nederland waar waarschuwt Rijkswater staat, dat het door de sneeuw nog glad is op de weg. Strooiwagens en sneeuwschuivers hebben de wegen zoveel mogelijk schoongemaakt. Maar doordat er weinig verkeer is, wordt het zout niet goed ingereden. De traditionele carnavalsoptocht in Rio de Janeiro heeft bijna 2,5 miljoen feestvierders getrokken. Tientallen mensen hadden medische hulp nodig omdat ze buiten bewustzijn waren geraakt door de felle zon en de drukte in de enorme mensenmassa. Er ontstond chaos toen twee politieauto's zich een weg probeerden te banen door een volgepakte straat in het centrum van de stad omdat er geen ruimte was om uit te wijken voor de auto's raakten mensen in paniek. Ze hingen in straatlantaarns, gooiden afzettingen om en sommigen klommen bovenop de politieauto's. De internationale troepenmacht in Afghanistan is hard op weg om de oorlog daar te winnen. Dat zegt vertrekkend generaal John Allen. Door de missie is het nu mogelijk om Afghanistan goed te besturen, zei de generaal. In de 19 maanden dat hij je commandant was, werden in het grootste deel van het land de taken overgedragen aan de nationale leger- en politiemacht. Gisteravond is de prijs voor de beste Europese jeugdfilm voor de film Cowboy op het filmfestival van Berlijn uitgereikt aan regisseur Boudewijn Kolen. De film heeft al veel nationale en internationale filmprijzen gewonnen. Nederlandse filmjournalisten kozen Cowboy als beste Nederlandse film van 2012. De film vertelt het verhaal van de vriendschap tussen een kou en een jongetje. Het weer... De eerste uren kan het nog sneeuwen, vooral in het noorden. Later overal droog en af en toe zon. Het wordt maximaal 2 graden. Tegen de avond in het zuidwesten mogelijk sneeuw. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad door sneeuw of sneeuwresten. En de A31 vanuit Leeuwarden naar Harlingen is tussen Dronrijp en Franeker afgesloten na een ongeluk. Het verkeer kan er langs rijden via de af- en oprit. In het uh, komend uur hebben we, onder andere, uh, hebben we het onder andere over ganzen en gletsjers. Het eerste, daar willen veel mensen zoals boeren graag vanaf. En het tweede, ja, die willen we juist behouden. Maar hoe? En zijn laserstralen misschien de oplossing voor het ganzenprobleem? U hoort het hier in Vroege Vogels. <Klacht> Nog even een muziekje uit de oude doos. Herkent u deze televisietune nog? Oh, ik word nu, ik word nu alweer ik, een beetje mislekt. Ik herken het niet. Nee? Nee. Nou, ik... Ja, ik weet wat het is, maar ik zou het niet herkennen. <laughs> <Sorry>. <laughs> heb, je, heb je het draaiboek weer niet gelezen? Ja. Nee, dit is de begintune van Ontdek je plekje. Een televisieprogramma dat mijn ouders vroeger altijd keken... en waar ik als kind echt vlekken van in mijn nek kreeg. Zo saai, zo traag over eh, natuur en cultuur... Natuurlandschappen. En ik vond natuurprogramma's met die slome mannenstemmen... echt het vreselijkste wat er was op tv. Ja, terwijl jij natuurlijk echt een buitenkind ja. uh, was, toch? Een ja. beetje door de Drentse bossen struinen. En buiten en in zeven sloten vallen en zo. Ja, Toen? jij wel, ja. was altijd zo'n boswachtertje. Ja, absoluut, ja. ja, ja hield nou, van. Ik hield van natuur, maar niet op televisie. Ik vond het echt vreselijk. Maar het gekke is, uh, zo lazen wij deze week... Uh, anno 2013 is dat dus... Precies andersom. Ja, deze week in de krant. Jongeren houden niet van natuur. Tenzij het op tv is. Met koele beesten en camera's op ruggen van vogels... en ijsschotsduikende pingwins en zo. Zelf, ja, Zelf naar buiten is gedoe. Hè? Als je eenmaal twaalf uh, jaar en ouder bent... zit het liever voor de computer en de televisie... om daar dan naar natuur te kijken. Ja. Alles wat ik hier nu over ga zeggen... gaat enorm bollig overkomen. Er gaat helemaal nergens over. Dus dat ga ik ook niet doen. Oh. Nou, eh, eh, nou, ik wel, want ik heb goed nieuws. Vrees niet, pubers van Nederland. De redding is nabij vanaf 5 maart iedere dinsdagavond op Nederland 2. Wij gaan de pubers van Nederland redden. Natuurlijk. Zeker. Voegvogels, televisie. Vanaf 5 maart zijn we er weer. Een soort ontdekje plekje, maar dan zonder slome mannenstemmen en met coole beesten. Ja, hele coole presentatoren. Ja, zolang er sneeuw ligt, eh, zeker. Ik ga weer naar buiten, naar uh, Arda. <laughs> Doe dat. Met de neskasten. Breng je een camera mee. Ja, ga rennen. U een fragment uit de suite voor de film A Damsel in Distress. Oftewel, een dame in nood van de Amerikaanse componist George Gerswin. Een dame in nood. Nou, een slechte bruggetje kan ik niet bedenken. Nee, nou, ik zie het in de verte Arda van der Lee weer staan... van vogelwerkgroep Gooi. Ik loop hier door het besneeuwde bos bij het kapitaal. Prachtige, grote, plukken sneeuw. Die vallen dan zo af en toe voor je voeten. Her en der al een eenzame wandelaar. En hier, Arda. de Arda. Hallo. Wat nee, heb je heb het afgelopen een... half uur gedaan? Nou, ik heb wel een leuk bericht voor jou. Dat nestkastje dat je net hebt schoongemaakt, daar kwam ik net langs en er zat al een mees bij. Nu al? Ja. Dat is leuk zeg. Ja, je hoort ze ook, hè, overal. Ze zijn hartstikke actief nu. En ik heb er een aantal schoongemaakt, ik heb er nog één vervangen... en ik wil er eigenlijk nu nog één met jou gaan ophangen. Nou, laten we dat gaan doen. Zal ik, je, zal ik de ladder nemen? Ja. En terwijl we daar dan heen lopen... Wil ik je even vragen? Ik heb heel veel... is Nou, dan gaan we naar Deze boom? Ja. Oh, hier al. Ja, ik heb het goed voor je Wat is dit nou voor reusachtig? Uh... Ja, dit is een uh, ja, een of andere konifeer. En een ja. andere reus, die er echt natuurlijk van het begin af aan al staat, denk ik, dat dit landgoed is uh, aangelegd. Ik ga de ladder even neerzetten. Dat hier een rookborstkast gaan ophangen. Maar hij moet iets meer aan de andere kant. Oké, okay, nou moeten we hem opschuiven. Hè? Uit het zicht. Maar wel dat we hem dat we erbij ja. kunnen, ja, en dat de ladder ook kan blijven staan. Even en een andersom. roodborstkast, want uh, ja, dan dus zet jij die ladder even andersom. Een roodborstkast. Ik vind dat dit ding er bijzonder uitziet. Niet een klassieke nestkast. Nee, we noemen dit ook wel een balkonkast. Nou, Je ziet het wel, hij heeft een enorm dak dat uitsteekt en hij is half open. En daar gaan bijvoorbeeld grauwe vliegenvangers in zitten. Dat is natuurlijk altijd de droom van de nestkastophangers. Maar ja, in dit bos is dat toch een beetje... Moeilijk om er één te vangen, maar een, of te, in de nest te krijgen. Maar een... Waarom is dat zo lastig? Nou, die hebben open ruimtes nodig. En eigenlijk moeten die uh, kasten tegen schuurtjes hangen. Nou, ik denk dat natuurmonumenten het niet zo waardeert als ik ergens een spijker insla. Dus ja, maar een... Ah, Maar toch, hè? Nou, nou. Maar nee, het zijn natuurlijk toch bijzondere schuren die hier staan. Het is niet zomaar een uh, schuurtje in een achtertuin. Dus, maar roodborsten zijn ook dol op dit soort kasten. Maar dit is dus een hele open kast. Hier zou ook zo een kou uh, op het randje ja. kunnen gaan zitten. Ja, maar ik denk dat dat... Uh, ja, dat is toch wat klein. In ieder geval zal die er niet in gaan broeden. Ja, en je moet hem natuurlijk zo ophangen dat hij niet te veel ophangt. Maar opgehaald. hier kunnen toch marterachtige... Eh, ja. Kunnen toch die kast hier leeggeroven? Ja, maar dat gebeurt ook bij andere kasten. Ik heb een stukje verderop een kast die wordt elk jaar leeggeroofd door iets. Gewoon een mezenkast. Dus ja... Ik weet het niet. Webcam erop, zou ik zeggen. Kun je ja, het zien? Ja, goed, dat doen we natuurlijk al bij beleefde lente. Ja, precies. En dat is vanaf, vanaf maart. maart weer ja. op, op, op, je op je internet op en op tv. Um, nee, ga, ga jij hem ophangen? Dan um, hou ik de ladder vast en dan kan ik nog de microfoon bij je houden. Dat gaat nu... Zeg maar even wat je doet. Ik, ik stop een soort ja, een, een, een, een, ja, noem je dat? een nagel ja. er doorheen met zo'n mooie ronde kant dat die hij niet zo makkelijk afwipt. En Want het is tegelijkertijd nog... We hebben het natuurlijk al heel vaak gehad over nestkasten. Ja, ga je gang. Ik hou de ladder vast in vroege volgs. Maar spijkeren in bomen, geen probleem. Ja, dit zijn roestvrijstalen spijkers. Het is natuurlijk altijd ook wel weer een probleem. Maar ja, je moet keuzes maken. Ja, vind ik ook. En, en zo'n zo grote dikke boom met één zo'n spijker, dat, moet, dat moet, moet kunnen. Ja, pas op. We wurmen ons hier een beetje door de takken samen. Ehm... Um... Je moet als je een nestkas ophangt, dus altijd zo ophangen... dat hij niet, niet op het zuidwesten hangt, want dan komt de regen er natuurlijk in. En dat is niet de bedoeling, dus altijd een beetje op het noorden of op het oosten. Er gaat een takje je nek in. Nu even... nou moet ik kiezen tussen of de ladder loslaten en die tak uit je nek halen. En het kan allebei. Misschien kan je mij nog even die andere spijker aangeven. Ligt hier nog een nageltje. Nu had ik het net over kouwen. Ik heb heel veel kouwen in mijn tuin. Nou vind ik kou erg leuk. Ja. Uh, Sebastian Kohlen trouwens nog gefeliciteerd. De regisseur van de film Cowboy, die gisteravond in Berlijn een prijs heeft gewonnen. Oh, leuk, ja. Maar um, uh, ik vind Kouwe leuk, maar mensen die dat niet... Wat, wat, wat doe ik dan fout? Als ik ze niet zou willen? Nou, je moet zorgen dat ze dan geen nestgelegenheid hebben. Ze willen nog wel eens in een oude schorsteenpijpen en zo op daken zitten, nestelen. Ja. Dus die moet je dan dichtstoppen met gaas of je hebt van die speciale kapjes... Nou, maar dat doe ik maar niet. Dat, um, ik um, wordt er nu ook, want jij zegt dan: dit is een, een rood, roodborstkast. Nou, ik hoop, ik hoop wordt er nou ook veel onderzoek gedaan naar kasten en hoe ze eruit moeten zien? Ja, nou, ja, dat ook wel. Wij doen natuurlijk in het gooi hebben wij 27 uh, gebieden waar. Uh al jaren en jaren kasten worden gecontroleerd. Hier gebeurt het al vanaf 1964. Dat is voor mij ook een reden om ermee door te gaan. Ik heb het van iemand overgenomen die om gezondheidsredenen dat niet meer kon. Ja. Ik denk, ja, dat is dus, zo uniek. Dus jullie weten wel wat, welke ja. kast bij welke vogel hoort. Ja. We moeten gaan afronden. Ja. Toch nog even deze vraag. Dit is het laatste moment eigenlijk dat je je kast schoon zou kunnen maken. Ja. Moet, moet nu wel gebeuren? Ja, volgende week, als de vorst echt weg is, ja. dan echt schoonmaken. Waar doe je het mee? Ja, ik doe het gewoon met een handschoen. Maar als je het thuis hebt hangen, in een kast, dan kan je hem er even afhalen... en dan bijvoorbeeld even met een sopje van soda. Maar hier in het bos kan ik dat natuurlijk niet. Het sopje van soda en een borstel en dan ja, is het klaar. En dan kan, dan kan die weer mee. laat het drogen. Okay. Arda van der Lee, heel hartelijk bedankt. Ja. Nou, gaan wij weer... Ga je nog weer door naar de volgende? Ja. Lara gaat weer tussen de struiken vandaan. Oké, okay. ja, nou succes met de andere kasten, hè? Nee, als jongen is. Oké, okay. dag. Ja. Dag. Dag, Uit Les Soirées de Nazelle van de 50 jaar geleden gestorven Franse componist Francis Poulenc... Uh, was dit La Charme Ingeleur, uitgevoerd door Pascal Roger op piano, overduidelijk. In het tv-programma Kassa Groen is afgelopen dinsdag een bijzonder nieuwe windmolen gepresenteerd. De Wokkelwindmolen. Ontwerper Richard Ruitenbeek zei in Kassa Groen het volgende. Het is... Een spiraal en drie spiralen in elkaar vormt de windmolen. Op zoek naar de perfecte vorm doken de uitvinders de klassieke literatuur in. De Griekse wiskundige Archimedes tekende al spiralen... en liet zich op zijn beurt inspireren door vormen die al in de natuur aanwezig zijn... in schelpen en planten en zelfs in orkanen en het heelal. Ja, die laatste stem was natuurlijk kassa-collega Brecht van Hulten. Over die wokkelwindmolen gaan we vast meer horen... als de eerste over een paar maanden geplaatst wordt. Nu de spiralen in de natuur. Um, want ja, dat is een heel bijzonder fenomeen. Het is uh, grappig, dat, uh, die spiraalvorm. Als je goed gaat kijken, komt die namelijk in de natuur heel veel voor. Sander Kranenbarg is universitair docent... bij de afdeling Experimentele Zoologie in Wageningen. En daar onderwijst hij studenten onder andere over de spiralen in de natuur. En Joost Huizing krijgt college. Een doosje vol met de mooiste schelpen. We hebben hier in ieder geval een nautilus. Die is heel bekend en we hebben hier een fossiel van ammoniet. Ook daar duidelijke spiralen in te herkennen. Maar je hebt nog veel meer spiralen in de natuur. Kijk maar eens naar een weerfoto van een orkaan. Ja, zeker. In weersystemen komen ook heel veel spiralen voor je. In sterrenstelsels uh, zie je spiralen. Ook op veel kleinere schaal, moleculaire schaal, kom je spiralen tegen. Maar hoe kan dat? Dat is een soort van ding wat vanzelf ontstaat... vanuit de simpele regeltjes die gelden in de natuur. Dan nemen we die schelp, deze mooie nautilus. Waarom is die zo gegroeid, zoals een spiraal? Nou, ik, ik denk dat daar twee dingen een rol spelen. Het eerste is dat het inderdaad een sterke, compacte vorm is. Als je de inhoud van zo'n schelp helemaal zou uitrollen... en je krijgt een soort van buis, dan breekt die natuurlijk veel makkelijker. Dus als je een cilinder zou nemen en je zou hem oprollen... dan heeft die stevigheid aan zichzelf, zeg maar. En de groei van zo'n nautilus die is gebaseerd op een heel simpel principe... dat er eigenlijk in eerste instantie een, een rondje is... Uh, dat, dat beestje dat is een rondje en die maakt, op dat rondje maakt die schelp materiaal. En als dat aan de ene kant ietsje meer gebeurt dan aan de andere kant... dan kun je je voorstellen dat dat uiteindelijk een spiraalvormige structuur oplevert. Nou, we hebben hier ook een dennenappel. Die heb je niet voor niets hier neergelegd. Nee, als je gewoon in het bos een dennenappel van de grond pakt en je zou naar de onderkant van die dennenappel ja. kijken en, en soms ook aan de zijkant, dan zie je dat de schupjes zeg maar, van die dennenappel heel vaak in spiraalvormen daarop zitten. Daar moet een diepere achtergrond zijn, want ik geloof niet in een god die van spiralen houdt, dus dat die dat bedacht heeft. <laughs> er moet een natuurwet zijn. Ja, natuurwet, het is wel heel, uh, heel groot. Maar inderdaad, die dennenappel die groeit. Hè. Daar is altijd een eerste schupje, daarna een tweede schupje en een derde schupje. En er is eigenlijk een hele simpele regel... dat de schupjes niet graag in elkaars buurt zitten. Dus het ene schupje dat ontstaat ergens... en het volgende schupje ontstaat zo ver mogelijk daarvan af... Wel op dezelfde dennenappel uiteraard. Ja. En het derde en het vierde, enzovoort, enzovoort. En dan blijkt, als je dat uh, zo uitwerkt... dan blijkt je dat uiteindelijk in de vorm van een spiraal uh, te hebben gedaan. Maar die eerste twee schupjes die zitten dus pal tegenover elkaar. Dat is een hoek van 180 graden. Ja. Maar de derde en de vierde en de vijfde die komen op andere afstanden van elkaar... Dat klopt. Het begint dus met 180 graden. En het derde schubje dat zal dus weer ietsje dichter bij het eerste schubje komen dan bij het tweede schubje. En zo is er in het begin een beetje een, een, een wisseling van hoeken. En uiteindelijk stelt zich een evenwicht in waarbij de afstand tussen de opeenvolgende schubjes steeds een vaste hoek of een vaste afstand is. Nou, die afstand die is 137,5 graden. En als je de schupjes dus steeds met een, een hoek ertussen van 137,5 graad plaatst... dan komen die mooie spiralen eruit die je dus ook op de dennenappels in het bos ziet. Maar ook in andere vormen. Zoals, je hebt hier ook een, een zonnebloem. Al die mooie pitjes. Ja, nou dat is wel heel leuk. Die zonnebloem, dat kan iedereen ook zien. Als je daar bovenop kijkt, dan denk je in eerste instantie, daar zitten alleen maar pitjes. Maar als je beter kijkt, zie je daar dus ook spiralen in. Ik dacht eerst meer rondjes, meer cirkels, maar als je goed kijkt... Dan ga je het zien. Het, het zijn echt spiralen. Spiralen die uh, links omdraaien en spiralen die rechts omdraaien. Er zitten verschillende uh, types van spiralen in. En het mooie van de zonnebloem is dat het dus allemaal in een plat vlak zit. Ja. Hè? Het is het eigenlijk tweedimensionaal. Um, en in feite is die zonnebloem dus een platte dennenappel, wat dat betreft. Nou hebben we hier geen ananas, maar daar is het ook in te vinden... Ook daar, ananas, lijkt in die zin weer heel veel op de dennenappel. Het zijn allemaal blaadjes die ontstaan eigenlijk rond een stengel. En als je die stengel heel lang gerekt maakt... dan krijg je gewoon een plant met een hoge stam waar omheen blaadjes zitten. Als je die stengel eh, helemaal plat maakt, dan krijg je dus de zonnebloem. En de dennenappel en ananas die zitten daar een beetje tussenin. Komen we weer bij de wokkelwindmolen. Waarom zou dat nou zo goed werken? Ja, het is voor mij als bioloog een beetje lastig te interpreteren wat daar precies allemaal uh, aan de hand is. Maar er is wel een, een aardige theorie waarvan ik dus niet weet of die helemaal waar is of niet. Um, maar dat de blaadjes rondom een stengel zo gerangschikt zijn om zoveel mogelijk licht in te vangen. Dat is natuurlijk nuttig, want je moet niet het ene blaadje wat over het andere blaadje heen ligt. Want dan is het onderste blaadje eigenlijk nutteloos voor de fotosynthese. Dat levert in die planten een spiraalvorm op. En wat je ziet in deze windmolen is dat een heel groot... of eigenlijk het hele oppervlak, frontale oppervlak van die windmolen... gebruikt wordt om de wind in te vangen. In tegenstelling tot een nou ja, windmolen die langs de weg staat... waar gewoon twee of drie wieken aan zitten... en een groot deel van de wind er ook langs blaast. En uh, in deze windmolen blaast dus alle wind in de windmolen. En um, ja, ik... Durf het bijna niet te zeggen, maar mogelijk is er dus een verband tussen zeg maar, de spiraalvorm van die windmolen en het invangen van heel veel wind. En de spiraalvorm in planten en het invangen van heel veel zonlicht. Ik wou weer even terug naar die. Uh, het is wat ingewikkeld, het is een beetje wiskundig, die 137,5 graden, die hoek. Want dat levert in de natuur vormen en verhoudingen op die we ook mooi vinden. Dat kan geen toeval zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Die 137,5 graden, dat, uh, dat heet de zogenaamde gouden of hoek. Nou gaat het over hoeken. Je kan dat uh, met een beetje rekenerij ook omzetten naar verhoudingen. Dan gaat het over de gulden snede of de gouden verhouding. En die zie je dus inderdaad ook terug in ontwerpen door de mens gemaakt. Dus niet alleen in de natuur, maar ook in de mens. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een creditcard... Nee. dan is de verhouding tussen de korte zijde en de lange zijde... Uh, is de gulden verhouding. Uh, dus blijkbaar is dat inderdaad een verhouding en ook die hoek... dat is een hoek die wij als mens mooi vinden. En ze werken goed, want die windmolen die pretendeert in ieder geval... dat hij het beter doet dan zo eentje met wieken. Ja, het is een combinatie van een systeem wat ontstaat... door simpele regels die eraan ten grondslag liggen... en uiteindelijk ook succes in het, uh, het resultaat wat daaruit ja. ontstaat. Ja. Als je nou maar heel goed zoekt in de natuur buiten, in het bos... Vind je dan meer voorbeelden, denk ik? Vast. In de plantenwereld vind je heel veel van dit soort zaken. Er zijn heel veel dieren die hebben natuurlijk uh, langwerpige vormen... die aan de basis dik zijn en aan het einde dun. Denk maar aan staarten van heel veel beesten. Het meest typische misschien wel een kameleonnenstaart. En als je die oprolt, dan krijg je dus ook weer een, een logaritmische spiraal. De spiraal waar we hier ook uh, het over hebben in verband met de slakken en de ananassen. En de wokkelwindmolen. En de wokkelwindmolen wellicht ook ja. nog, ja. Contra-puntus nummer 4 uit de Kunst der Fuge. De Kunst der Fuge van johan Sebastian Bach. Uitgevoerd door het Califax Reed Quintet. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Roundup kent geen bodemwerking, blijft niet achter in de grond... en dringt niet door tot het grondwater. De fabrikant van het giftige bestrijdingsmiddel Monsanto... gebruikte deze tekst in een advertentie in de krant... Allemaal niet waar. Misleidende reclame, zo oordeelde de reclamecodecommissie deze week. Volgens een van de indieners van de klacht, Kees Beaard... weet Monsanto heel goed hoe schadelijk haar producten zijn. De dosering die vaak in de praktijk wordt gebruikt... is dodelijk voor veel insecten en andere kleine dieren. Waaronder voor landbouwnuttige soorten, zegt Beaard. Monsanto heeft zich neergelegd bij het oordeel van de reclamecodecommissie. Dieren in het nieuws. In Afrika worden veel meer olifanten gestroopt dan werd gedacht. De vraag naar ivoren beeldjes en snuisterijen stuwt die stroperij op. Veel van dat ivoor gaat naar Azië en belandt bijvoorbeeld in Thailand, waar ivoor van inheemse Thaise olifanten wel legaal mag worden verkocht. Zodoende worden enorme hoeveelheden illegaal Afrikaans ivoor via Thaise winkels witgewassen. Uit onderzoek van het Wereld Natuurfonds blijkt dat sinds 2004 in één nationaal park in Gabon... al meer dan 11.000 bosolifanten zijn gestroopt. Dat zijn duizelingwekkende aantallen, zegt Christian van der Hoeven van het WNF. Doosje vol met de mooiste scherm. Men vond in het veld vaker karkassen. Er werd meer illegaal uh, ivoor en wapens en dergelijke in beslag genomen. En we wisten en we hadden het idee al dat het uh, erger en erger werd, maar het was nooit echt bewezen door uh, gedegen onderzoek. En deze georganiseerde telling door onze en de Gabonese overheid... bewijst te meer dat het eigenlijk nog erger was dan we hadden kunnen bevoeden. En dat er waarschijnlijk, en eigenlijk duidt alles daarop gewoon echt een georganiseerd crimineel netwerk achter zit... die deze handel mogelijk maakt. Nou is er volgende maand een grote uh, conferentie over de handel... in bedreigde diersoorten, notabene in Bangkok. Daar zal natuurlijk over gepraat worden. Maar kunnen wij zelf vanuit Nederland wat doen? Jazeker, zeker, een Nederlandse publiek kan daar zeker wat aan doen... Want wij hebben op onze website een petitie uh, lopen aan de Thaise overheid om hun eigen handel in Ivoor, die ze in hun land toestaan, uh, aan banden te leggen. Sterker nog, te stoppen. En wij vragen het Nederlands publiek een stem te geven aan de mondiale campagne tegen de Ivoorhandel in Thailand. Teken dus die petitie tegen de Thaise Ivoorhandel. Dat kan via vroegevogels.vara.nl Een onderzoek. Dit jaar wordt er op Koog een proef gedaan met vangkooien om verwilderde katten te vangen. De verwilderde katten zijn veel jagers, boeren en ook vogelliefhebbers al jaren een doorn in het oog. Maar uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Groningen is gebleken dat die beesten vooral muizen vangen en nauwelijks vogels. Tot nu toe zijn Natuurmonumenten om die reden dan ook dat ze niet wilden meewerken aan het vangen van de verwilderde katten. Nu heeft Natuurmonumenten als terreineigenaar toch toestemming gegeven voor een vangactie. Waarom zijn ze overstag gegaan, vroeg Rob Buiter aan Otto Overdijk van Natuurmonumenten niet echt overstag gegaan. Kijk, in het verleden werd er gesteld van... Goh, natuurmonumenten zouden jullie die katten niet moeten opruimen. En toen hebben wij steeds gezegd, wij zien daar geen noodzaak toe. Ja, in onze monitoring, broedvogelmonitoring bijvoorbeeld... kunnen wij geen aanwijsbaar verband vinden... met uh, de aanwezigheid van verwilderde katten. Dus natuurmonumenten gaan dat niet doen. Dat er nu wel toestemming is, is gegeven of gegeven gaat worden... heeft ermee te maken dat we natuurlijk ja, toch een onderdeel zijn van het samenwerkingsverband... Nationaal Park Schiermann en Koog. En het overlegorgaan wil graag dat er toch bij wijze van proef... wat gedaan wordt aan die katten. Kijk, en dan zijn wij als natuurmonumenten natuurlijk niet zo flauw... dat we zeggen, ja, maar wij zijn de eigenaar en wij geven lekker geen toestemming. Je zegt, we willen niet zo flauw doen om dat tegen te houden. Maar als uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het helemaal geen zin heeft... waarom zou je er dan meewerken? het wetenschappelijke onderzoek is gebleken dat het nauwelijks effecten zal hebben. Wij denken dat het omgekeerde dan ook waar is dat het ook weinig schadelijke effecten heeft. En als de bevolking dat dan graag wil, dan zijn wij best bereid om daar tijdelijke vergunning voor te verstrekken. Europa, Europa is deze week akkoord gegaan met hervormingen van het visserijbeleid. Een belangrijk onderdeel van het akkoord, de komende twee jaar zal het overboord zetten van bijvangsten helemaal verboden worden... Alles wat wordt gevangen, moet aan land worden gebracht. De aanpassing van het beleid is goed nieuws voor de vissen. Er zal veel minder vis dood- of halflevend worden verspild. Wie het bericht met minder gejuich zullen ontvangen, zijn veel zeevogels. Uit het onderzoek van bioloog Kees Kamphuizen blijkt bijvoorbeeld... dat de kleine mantelmeeuwen uit de kolonie op Tessel bijna helemaal afhankelijk zijn geworden van de bijvangsten van vissers. Nog zo eentje... Nou, ja, dan was er dus voor de vissen eh, enigszins goed nieuws. Voor de boerennatuur zijn de Europese plannen desastreus. Dat zegt Vogelbescherming Nederland. De korting op de landbouwbegroting komt voor een belangrijk deel uit het hoofdstuk vergroening. De komende weken zullen alle belanghebbenden de plannen in detail gaan bestuderen en dan wordt ook duidelijk hoe het Europees beleid tot 2020 precies gaat uitpakken. Wetenschappelijk nieuws. De bultrug, die in december strandde op de razende bol, was echt niet te redden. Dat blijkt uit de sectie die Naturalis in Leiden op het lichaam van het dier heeft verricht. Ze is uiteindelijk doodgegaan aan de gevolgen van acute spierschade. Het is niet duidelijk of de spieren al beschadigd waren toen de bultrug strandde. Wel is het zo dat de spieren van zo'n zwaar zoogdier al snel beschadigen door de grote druk als die op het strand ligt, zegt Jooske IJzer. Zij is de dierenarts patoloog die de bultrug onderzocht. De partijen die destijds schande spraken over het staken van de reddingspogingen... hebben dus geen gelijk gekregen. Wat de exacte oorzaak van de stranding is geweest, is niet meer te achterhalen. Maar met een walvis die strandt, moet iets mis zijn, zegt de patoloog. En de faunenbescherming gaat opnieuw proberen om het rapen van kievitseieren te verbieden. De provincie Friesland heeft weer een vergunning gegeven... aan de leden van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten... om kievitseieren te rapen. Maar volgens de faunenbescherming heeft de provincie daarbij geen gebruik gemaakt... van de nieuwste biologische inzichten in de effecten van het rapen van eieren op de kievieten. Het rapen van de eieren van de beschermde kievit is in heel Europa verboden... maar voor Friesland wordt een uitzondering gemaakt. Daar worden met een beroep op traditie... Eerst ja, een groot aantal kievit eieren uit de natuur geoogst. voordat de Friese vogelbeschermings overgaan. tot het beschermen van wijde vogelnesten verder begint vandaag het jaar van de slang, als je tenminste Chinees bent. In Peking is dat nieuwjaarsfeest inmiddels al groots op traditionele wijze gevierd... maar met minder vuurwerk dan in andere jaren. Zelfs in China wordt er tegenwoordig anders tegen dat geknal aangekeken. De autoriteiten hebben speciaal gevraagd om minder af te steken... omdat de luchtkwaliteit anders te slecht nog veel slechter zou worden dan die al is. Daarom nu voor al onze Chinese luisteraars wat audiogeknal. Gegarandeerd zonder fijnstof. Einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. Het vierde deel, de Antract uit de Carmen Suite, op thema's van de gelijknamige opera van Georges Bizet. Nederland is een ganzenland. Vooral in de winter. Dan zitten er bij ons letterlijk miljoenen ganzen... die over een paar maanden weer naar het noorden trekken om te broeden. Maar die ganzen zijn helaas niet overal welkom. Ze eten gras en sommige boeren banen daarvan. Onder de noemer schadebestrijding wordt er nu nog volop op ganzen geschoten. Maar daarvoor is nu een vriendelijk alternatief beschikbaar. Een soort laserzaklamp waarmee de vogels weggejaagd zouden moeten kunnen worden. We zouden moeten kunnen worden. Ja. Rob Buiter is de lamp gaan testen. Samen met de ontwikkelaar ervan, Steiner Henskens van het bedrijf Italia. Alex in Haarlem en Joachim van der Valk van Vogelbescherming Nederland. Zit hier rechts aan de overkant van het water een groepje meeuwen. Laser erbij en die vertrekken meteen. Even richten. Als we langslopen doen ze niks. En die groene lichtstraal, hop. Gaan ze 100 meter verderop zitten. Nog een keer richten. En weg zijn ze. Ze hebben er een hekel aan, Steiner. Ja, dat klopt. Ze zien het als een soort uh, ja, fysiek object, solide stok, waardoor ze het als een naderend gevaar zien en uh, meteen wegvliegen. Dan zitten ze nog een keer 100 meter verder. Ze zitten op nou, wat zal het zijn? 300 meter of zo. Dat is toch blijkbaar net even te ver? Oh nee, ja, nou, nee als je goed richt, dan, dan eh, gaan ze toch. Nou zijn deze meeuwen hier in dit weiland natuurlijk niet echt een probleem. Uh, we zijn klopt. op pad om te kijken of dit ook een oplossing zou kunnen zijn voor het ganzenprobleem, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Zullen we misschien even verder kijken of er ook ergens uh, ganzen in de weilanden zitten? Nou, helemaal goed, we gewoon weer op pad. Iets verderop zit uh, nog steeds geen ganzen, maar wel een groep meerkoeten. Eten ook gras. Klopt. Dus ik kan me voorstellen dat boeren daar ook uh, nou ja, problemen mee zouden kunnen hebben. Probeer proberen we hem ook even een keer op. Je ziet een groene punt uh, tussen de vogels. Die lijken zich er even helemaal niks aan, aan te trekken. Hè? Nee, dat klopt. En kijk, die twee eenden die je nou eventjes... Uh, die reageren aan, dus dan die, wel. die reageren meteen wel. Klopt. Nee, meerkoet, uh, ja, dat uh, Die zijn wat zijn, is ook iets waar wij uh, ook niet de ervaring mee hebben, waarbij we ook niet uh, hem zelf op getest hebben. Dus, uh, blijkbaar de ene vogel of de andere, uh, is dat toch wel een heel andere? Uh, nee, dat klopt, ganzen ene zijn en toch wat schikgevoeliger uh, uit de praktijk dan, uh, dan een meerkoet of, of uh, ook roofvogels of de, dat soort vogels. Het is eigenlijk gewoon wat je in je hand hebt, een, een, uh, ja, een, een stevige zaklamp. Klopt.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 Het is puur het schrik-effect. Ja, het is het schrik-effect, klopt. Oh goed. En verderop zitten een groepje ganzen. Kan jij zien wat het voor ganzen zijn Joachim? Ik zie in ieder geval, uh, het zijn allemaal grauwe ganzen. Hier te er zitten. Even kijken. Ja. Het groene puntje gaat nice. uh, door, door de groep en weg gaan ze. We gaan even een klein stukje verderop zitten, nog een keer uh, de lichtstraal erop.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 Veel plezier, in ieder geval voor de boer uh, waar dit land van is. Want uh, ja, die is de ganzen kwijt, uh, die zijn gras opvreten. Ja, we hebben in ieder geval uh, kunnen zien dat uh, uh, de vogels inderdaad... met het uh, gebruik van dit product ook daadwerkelijk uh, op de vleugels gaan en, uh, en weggaan. Wat dat betreft, ik denk wat dat, betreft, dat het wel heel belangrijk is... dat er vervolgens ook wordt gekeken naar waar kunnen die ganzen naartoe. Ja, in ieder geval, deze gaan waarschijnlijk naar het land van de buurman. Precies, en daarmee is het probleem wat dat betreft nog niet per se opgelost. Het probleem eigenlijk het vraagstuk... Het, het, Daarom is het ook heel erg belangrijk dat er ook gebieden in Nederland komen... waar de ganzen in ieder geval rust en ruimte en voedsel krijgen... die ze ook daadwerkelijk nodig hebben om hier de winter over te komen... en vervolgens straks weer richting de broedgebieden te kunnen vliegen. Want dat is uiteraard heel belangrijk. Nederland is wat dat betreft ook een ganzenland, van nature al. En met onze voedselrijke graslanden bieden wij daar wat dat betreft een ideale plek daarvoor. En het is wat dat betreft ook belangrijk dat we in ieder geval de ruimte en de rust bieden... Uh, op bepaalde locaties waar deze ganzen uiteindelijk naartoe kunnen gaan. En dat maakt het beleid uiteindelijk ook effectief. Maar Joachim, het lijkt dus op, voor individuele boeren zou dit een oplossing kunnen zijn. Maar voor de buurman, uh, ja, die, die moet dan toevallig ook maar net zo'n laser hebben. En dan dat de keten zo ver voert dat die ganzen uiteindelijk in een gebied komen waar ze wel welkom zijn. Ja, uiteindelijk is dat wel het doel, ook van het gebruik van deze laser. En als vogelbescherming staan we ook achter ontwikkelingen die in ieder geval met zich meedragen dat de schade gereduceerd wordt... zonder dat die ganzen gedood worden. Maar tegelijk, op het moment dat je ze overal nergens gaat oppesten... dan verbruiken ze ook meer energie. Dat moeten ze ook allemaal weer aan gras bijvreten. Dus in die zin vergroot je met het verjagen van ganzen ook deels het probleem. Dat klopt. Daarom is het ook... Ja, nog wat blijft benadrukken. Daarom is het ook heel erg belangrijk dat er ook in Nederland ruim voldoende gebieden aanwezig zullen zijn... waar ze wel die rust en die ruimte kunnen krijgen om voldoende op te vetten. Maar zijn die gebieden er voldoende? Zijn er genoeg van die fourageergebieden waar die dieren wel welkom zijn? Op dit moment is het beleidskade faunabeheer nog geldig. Er, zijn, er is nu ongeveer 65.000 hectare aanwezig. Dat blijkt eigenlijk te weinig te zijn. Dus wat er in het Gansenakkoord, wat er recent is gesloten, tussen de ganse zeven de provincies wordt daar heel veel energie in gestoken om daar een goed netwerk aan opvanggebieden te creëren in Nederland. Dat voldoende is om de ganzen op te vangen. Palafatoso. Luidruchtig en onstuimig betekent dat in het Portugees. Een Braziliaanse tango van de Braziliaanse componist Ernesto Nazaret, uitgevoerd door Jara Bijs op piano. Wat was de titel nog hoor? Is Palavatoso. Goed. <coughs> Bij een gletscher onderzoeken, denk je toch aan iemand die dagelijks met zo'n pikhoweel en ijzers onder zijn voeten, levensgevaarlijke toeren uithaalt op gletsjers, maar het kan ook anders. Paul Le Klerk, glacioloog aan de Universiteit Utrecht... onderzoekt gletsjers aan de hand van bijvoorbeeld schilderijen en historische geschriften. Hij promoveerde op een studie naar de rol van smeltende gletsjers bij de zeespiegelstijging. Er zijn bijvoorbeeld nu al voorspellingen dat de zeespiegel al deze eeuw met een nou, meter of twee kan stijgen. Vanmiddag vertelt hij er meer over, over de smeltende gletsjers in de Leidse winterlezing in Naturalis. Maar vanochtend is hij hier, Paul Le Klerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Paul, is het gletsjer of gletsje? Ja, <laughs> goede wat Ik zeg gletsjer volgens mij. Gletsjer, ook. Okay. Gletsjer. Ja, we zeggen vandaag gletsjer. Dan halen we het bij gletsjer, want, want jij hebt er verstand van. Um, ja, vertel het maar. Wat hebben, want we hebben hier ook een aantal van die heel erg oude prenten. Um, uh, wat, wat kunnen eeuw oude schilderijen te maken hebben met Gletschers en zeespiegelstijging? Nou, wat we graag willen weten is uh, hoe Gletschers veranderen in de tijd. Uh, en metingen zijn. zijn nou, Beginnen de laatste eeuw en vooral pas sinds 1950 zijn de meeste metingen. Mm -hmm. Als je verder terug wil in de tijd, dan moet je dus andere bronnen gebruiken. En in de Alpenlanden en andere westerse landen waar gletsjers zijn... daar uh, zijn heel veel, wat uh, nou ja, vroeger mensen ook gletsjers heel mooi vonden... hebben ze daar schilderijtjes van gemaakt. Uh, en dan zijn er ook historische documenten waar ze beschreven worden. Of, Hoe oud moet ik dan aan denken? Een paar honderd jaar. Dus mm -hmm. de meeste reconstructies... De, de, de eerste data die we hebben zijn van 1534. Ja, hier heb ik bijvoorbeeld zo'n uh, zo zo plaatje in mijn handen. Een, een afdruk van een, uh, van een schilderij uit 1823. Mer de Glaz In uh, Waar is dit? Ik uh, kan het zo snel niet zien. Ergens in de Alpen. Ja, ja dat is Oh, dit is Chamonix. heel rustiek beeld. Beetje Anton Pieck-achtig ja. van zo'n dal. En die, die gletsjer die, die komt daar uit die bergen. Dramatisch mooi uh, Alpenlandschap. Hoog die pieken. En die gletsjer stroomt daar omlaag tot helemaal beneden in het dal. Ja, nou kom klopt. ik veel in de Alpen en dit heb ik nog nooit gezien. Nee, dit was dus vroeger. Als je nu gaat kijken dan, en je staat op dezelfde plek... als de, degene die dat schilderij heeft getekend vroeger stond... dan zie je die gletsjer helemaal niet meer zien. Hij is dus zo ver teruggetrokken dat hij nu uh, terug de berg in is. Uh, het dal in. Ja, tot in het hoge berg. Maar hoe weet je nou dat, dat zo'n zo toch wat, wat romantisch plaatje... als ik het zo mag omschrijven, ook echt waarheidsgetrouw is? Ja, dat is... Dat, die schilderijen zijn door geïnterpreteerd door iemand die kunsthistoricus uh, is. Dus die heeft schilderijen gezocht van mensen... waarvan hij weet dat ze precies dat getekend hebben wat ze, ze zien. En niet naar de bergen gaan en geïnspireerd door het prachtige om omgeving... Ja, een schilderijtje dat maken. Twee keer zo'n grote gletsjer. Uh, ja, daar, uh, of dat dus de zaken hebben overdreven. Dus, dus dat is nog een hele kunst op zich. Om dus de, de juiste schilderij te zoeken en die op de juiste manier te interpreteren. Ja. En dan kan je daar ook daadwerkelijk met harde cijfers gestaafde conclusies uittrekken? Ja, wat, wij, wat ik gedaan heb, is van heel veel gletsjers over de hele wereld... Uh, dit soort gegevens verzamelen, bij elkaar brengen. En aan de hand van, van de veranderingen van die gletsjers... dan gaan berekenen uh, wat de wereldwijd de verschillen zijn tussen toen en nu. Mm -hmm. En daar kun je voor verschillende dingen gebruiken. Je kunt uh, klimaatreconstructies mee maken. Dat was het oorspronkelijke doel van mijn onderzoek. En ik heb ze ook gebruikt om te kijken naar de zeespiegelverandering als gevolg van het smelten van gletsjers. Dus ja. dus Oké, okay, maar nu ga, nu ga je een beetje snel. Ik wil toch nog iets, iets preciezer horen. Je hebt deze, deze, dit schilderij uit 1823. Het ja, oudere schilderijen. Dan komt die gletsjer misschien nog iets verder. Je weet vanaf het moment dat er gletsjers nu echt opgemeten worden. Ja. Wanneer was dat? Je noemde het net. Uh, ja, of in de Alpen is het ja. rond 1900 begonnen. Rond 1900. En dan, want dan zeg je aan het verschilden. en dan eindig je met zeespiegelstijging. Maar dat ja. gaat wel wat snel. Ja, wat, wat doe je nou tussen, tussen dit schilderij, een prachtige schilderij... en 1900 met de echte harde cijfers van de gletsjers? Ja, dit, dit schilder, je gaat dus met deze schilderij ga je naar de Alpen toe... en dan kijk je dus gewoon, vergelijk je het plaatje met hoe het, nu, hoe het eruit ziet. Ja. En dan kijk, kijk, kijk, kijk je dus tot waar de gletsjer in 1823 in dit geval... Ja. tot waar die kwam. En je meet op tot waar het nu is en dan weet je het lengteverschil. Ja, de, dus het is een paar kilometer teruggetrokken. Ja. Voor mij twee kilometer of zo, ja. in dit geval. Nou, en als je dus meerdere, bronnen, meerdere schilderijtjes hebt en ook uh, beschrijvingen en boeren die klagen dat die gletsjer over hun land komt en dat ze dus minder belasting willen betalen. Ja, oh, ja toen dan... werd er geklaagd over. Ja. Uh, er zijn dan nou rapporten landen? van of zo. Uh... zijn, ja, dus, dus berichten aan de, de Belastinginnen, uh, Noorwegen bijvoorbeeld, de Koning en hier uh, weet ik eigenlijk niet zo precies, de, de hertog van de Savoir zo. Mm -hmm. Die uh, mensen die zeiden, die moesten belasting betalen over het land wat ze uh, konden gebruiken. En die zeggen ja, ik kan het veel minder gebruiken, anders zit nou een gletsjer op. Dus ik wil minder belasting betalen, dan komt een land meten en die komt opmeten wat dan nu. Ah, nou, en dat soort informatie kun je dus allemaal gebruiken om dus te kijken wat, hoe ver die gletsjers kwamen in het verleden. Nou, als je heel veel van dat soort bronnen hebt, dan kun je dus een soort tijdserie maken van uh, de, de veranderingen van die gletsjer. Want iedere zoveel jaar werd er weer wel eens een schilderij gemaakt... of een tekening of een ja, document of een klacht ingediend. En zo kun je zien van met de tientallen jaren ho hoe snel en hoe ver het terugtrekt. Ja, of naar voren komt. Want dus in, de, in deze periode kwamen die de dus groter. En dan, dan, dan kun je dus inderdaad... Waar je eerst de koeien kon grazen, is dan twintig jaar later opeens een gletsjer. Het oh, onvoorstelbaar dat het toen dus een probleem was dat die gletsjers groter werden. Dat ja. er klachten over waren. Ja, een hele gemeenschap, <laughs> ja. een anti gletsjer Als Alsof er klacht, klachten zijn van te veel panda's, maar, hè, die rotbeesten. Ja, ja is dat. <laughs> Maar heb jij, heb jij het zelf bedacht dat je dacht van... hé, hey, die tekeningen, dat je een keer op zo'n tekening stuit dat je dacht, verrek, dat zou dat wetenschappelijk wel eens... Nee, nee, dit is het werk van, van de andere mensen. Dus... Uh... Een professor uit, Su, uit uh, Bern werkt hij. Die is daar eigenlijk mee begonnen. In, in 1980 heeft hij dus... Uh, dat is het boek wat daar ligt. Mm -hmm. heeft hij de, een standaardwerk geschreven... waarin hij... Dit is voor het eerst uh, een hele gedetailleerde studie... naar de grindelwald gletsjer. Ja, heeft, uh, gemaakt. die Schankeren der grindelwald Gletscher, ja. Een heel groot, dik boek. Ja, en nou, sindsdien zijn dus meerdere mensen zijn dus met die schilderijen aan de slag gegaan. En er zijn dus nou ook reconstructies van de Franse gletsjers, Italiaanse gletsjers. En Noorse gletsjers, niet ja. zo ver teruggaan. maar goed. We waren nog even bij je. Weet nu hoe snel het hoeveel is teruggetrokken, ja, ja. En dan weet je ook over de afname van sneeuw- en ijsmassa op die plek. Neem aan dat jullie dat dan kunnen berekenen, of uh... ja, dan moet je eens omrekenen. Je ja. moet, want wat wij, wat wij dus eigenlijk in onze verzamelen, wat uit de gegevens van de schilderijen komt, is lengteverandering. Maar dat, je kunt goed zien tot waar het gletsje je kunt de gletsjer kwam. Ik een schilderij moeilijk zien hoeveel volume dat is. Dat is wat je eigenlijk uiteindelijk nodig hebt om. De hoeveelheid uh, de te bijdragen aan zeespiegelstijging te berekenen. Dus je moet ja. die lengteveranderingen omrekenen naar volumeveranderingen. En, en, en waarom wil je dat zo graag? Waarom zijn die gletsjers overal op? Oh, want dit zijn allemaal gletsjers op land, op de Alpen, en ja. de Himalaya en Noorwegen. Zijn die zo belangrijk? Hebben die zoveel invloed op, op uh, zee? Ja, dat blijkt dus dat dat vrij belangrijk is. Uh, dus over de afgelopen anderhalve eeuw. Uh, ik, dat is mijn, mijn reconstructie dan. De die hebben, die hebben, die gletsjers hebben ongeveer 9 centimeter zeespiegelstijging veroorzaakt. 9 centimeter? Ja, dat is bijna de helft van de totale zeespiegelstijging... over die periode, over de afgelopen 200-jarige zeespiegel... met ongeveer 20 centimeter gestegen. Want die andere helft werd veroorzaakt door? De uitzetting van het zeewater. Als het warm, zeewater warm wordt, dan zet het uit. Mm -hmm. uh, en smelten van uh, Groenland en Antarctica, ja. Wat in principe veel grotere ijsmassas zijn en, en dus in veel meer Zouden kunnen bijdragen, maar dat ze de afgelopen anderhalf eeuw niet hebben gedaan. En nog het uh, veranderingen van hoe het water die in het land is opgeslagen. Dus je kunt stuwen, als je stuurt, dan bouwt dan onttrek je water uit aan de zee. En als je heel veel grondwater oppompt en dat vervolgens via rivieren het land, uh, via de rivier het zee in laat stromen, dan voeg je toe aan de zee. Ja. En die twee dingen, die twee componenten, lijken elkaar ongeveer uh, in evenwicht te houden. En wat zijn de belangrijkste conclusies van je onderzoek? Ja, want hoe wereldschokkend is 9 centimeter? Um, nou, 9 nee, is niet heel erg wereldschokkend. Um, sowieso is die, die 20 centimeter zeespiegelstijging al gebeurd. Dus ja, dat, dat is voor ons interessant om uh, te kijken uh, of wij kunnen verklaren. Waar die 20 centimeter zeespiegelstijging die er die dus is geweest, mm -hmm. waar die vandaan ja. komt. En nou zeg je iets opmerkelijks. De helft komt van de grote ijskappen, zo Groenland Antarctica ongeveer. Nou, minder. Want dus, dus de helft van de gletsjers, en, en dan nog een deel voor de opwarming, opwarming, en, opwarming. en een deel van die grote. Maar ja. de helft van de gletsjers. Terwijl je zou, dat zei, je zou verwachten dat juist die grote ijskappen. Uh, ja, die die kunnen de, meer water kwijt. En, ja. en die gletsjers minder. Ja, die grote ijskappen zijn honderd keer zo groot ja. samen. Dus ja, ik verwacht dat daar veel meer uh, water vanaf komt. Maar het blijkt dat die veel langzamer reageren op klimaatverandering. Dus de, de gletsjers kunnen snel, zich sne veel sneller aanpassen. En daardoor ook uh, is dus in het begin van de opwarming... Is, denk ik dat uh, de gletsjers daarom dus een, een veel grotere bijdrage hebben geleverd. Dus in het begin van de opwarming van de, de aarde... dat is al een tijdje aan de gang... hebben die landgletsjers, zoals we ze kennen in de Alpen en zo... Ja. Een, een grotere bijdrage geleverd aan het stijgen twijging. van de zeespiegel? Ja, dan Groenland en Antarctica. Ja. En, en over de afgelopen decennia is dus de smelt aan Groenland en het Atka uh, toegenomen. Dus vrij sterk toegenomen. En nu hebben ze ongeveer gelijke bijdrage. Dus allebei ongeveer 0,6 mm per jaar. En zijn ook die landgletsjers afgenomen? Uh, ik bedoel, in, in, in smelttempo? Nee, dat, dus dat is ook een verrassende conclusie. Dat dat eigenlijk vrij constant is. Je zou verwachten dat het steeds warmer wordt. Ja. Dat dan de gletsjers ook steeds sneller gaan smelten. Maar ja, terwijl het de afgelopen 150 jaar steeds warmer is geworden... Is de smelt van gletsjers relatief constant. Uh, pas de afgelopen decennia, toen nou dus veel warmer is geworden, is het is de versnelt, smelt iets uh, toegenomen. Mm -hmm. Maar wij, wij, dat we denken dat de mogelijke vraag is dat die gletsjers, omdat ze steeds kleiner worden als ze smelten, ook steeds minder uh, smelt hebben. Ze, ze passen zich eigenlijk steeds doordat ze kleiner worden aan, kleiner aan, aan het nieuwe klimaat. Hoe kleiner de gletsjer, hoe langzamer die smelt? Is dat? Uh... Nou, dat dat niet. Maar als een gletsjer, als het warmer wordt, dan wordt het gletsjer ook gewoon Kleiner, waardoor mm -hmm. dus een groot deel van zijn smeltgebied verdwijnt. Ja. Het, oppervlakte, het oppervlakte natuurlijk, wordt ja. Kleiner. Dus om, als, je, als de verwarming, opwarming nu zou stoppen... dan zou de, op een gegeven moment de gletsjer ook niet meer kleiner worden. Dus om een constante bijdrage te hebben, moet je het steeds warmer maken. Ja. Ja. En ook de, het dikste deel van de gletsjer blijft nu natuurlijk over. Die lange tong, die tongen die dunner zijn, die zijn behoorlijk weggesmolten. Of is dit een enorme leke taal die ik nu Ja, het is, nou, het is niet gezegd oh. dat de tong al de dunst is. Oké. Okay. Ja. Maar dit is nu gekeken naar de afgelopen 150 jaar. En als we die lijn doortrekken, dan moeten we de kappelaars... Nou, dat, dat valt... Er is geen reden tot onmiddellijke paniek met die zeespoelstijl. Die gaat, die gaat relatief langzaam. Het is mm -hmm. uh, nu 3 mm per jaar. Dus 3 uh, cm in 10 jaar en uh, 30 cm in 100 jaar. Maar hij versnelt. Ja. En dat komt vooral omdat dus de uh, Groenland en Antarctica steeds sneller smelten. Dus we moeten dat wel in de gaten houden. Hoe dat, maar het is niet dat je dat morgen de dijken omhoog moet is, moeten zijn. Het nee. ja. ja, dus is de je ook komende plaatjes... eeuw, als die versnelling doorzet. Dus het was over de, de 20e eeuw, was het, dus anderhalve millimeter per jaar. Mm -hmm. dus is nu drie millimeter per jaar, dat is twee keer zo snel. Als die versnelling doorzet, krijgen we natuurlijk wel over een paar decennia wel een, wel een probleem. Dus ja. je moet dat wel bijhouden. Dat is natuurlijk ook al aangekondigd. Jij wilde nog iets weten over die... Over die dekens? Ja. ja. Want, want we, jij zei van, we moeten het wel bijhouden. We moeten... Kijk, we ook. er ja, zijn er manieren om het een beetje te stoppen op, om tegen te houden. En jij liet hele in, ja, grappige plaatjes zien van dekens die over gletsjers werden gelegd. Ja, dus uh, gletsjers... De, de meeste smeltenergie van gletsjers komt van uh, zon. Dus wat... En gletsjers zijn wit. Dus weerkaatsen we, we, we, een groot deel van het zonlicht. Maar als ze nou... Als het warmer wordt, krijg je dus minder sneeuw en worden ze minder wit. En als je plekken waar je dus graag gletsjerijs wil bewaren... en dat is veel in skigebieden, wordt dat vaak gedaan. Op die plekken kun je dus een witte deken over het ijs leggen in de zomer. En, en dan, dat werkt ook echt? En dat werkt echt. Dan heb je echt metersmelt per jaar minder. Okay. Dus er is iets te doen. Uh, ja, we gaan afronden. J Jij bent een man van de lange termijn. Je hebt mm -hmm. lange termijn onderzocht. Onze kleinkinderen, kunnen die nog van gletsjers genieten? In de Alpen bijvoorbeeld? Is het een uitsteging? Ja, maar soort? In, in, min, in mindere mate worden ze steeds kleiner. Uh, Kleinkinderen, het is 60 jaar. dat zullen nog wel kletsjes zijn, maar ze zijn minder imposant dan dat ze nu zijn. En de kletsjes nu zijn minder in, imposant dan dat ze 100 jaar geleden waren. Ja, ja. Nou, doodzonde. Dan moeten we, we hebben we alleen nog de plaatjes. Palle Klerk, glacioloog aan de Universiteit Utrecht, dank je wel. Succes straks bij je lezing. En uh, je kunt er nog heen, de winterlezing in het Leidse Naturalis, want uh, er zijn nog uh, kaarten voor. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Tot slot nog een heel klein stukje Fenolijn 0356711338. Met, met Greet Bakker uit Zwolle. Gisteren liep ik, uh, nadat het vreselijk geregend en gesneeuwd had, toen de zon even scheen langs de wetering achter park de Weeslanden. En wat zag ik daar? En daar werd ik helemaal blij van. Twee balsende futen. Wat kunnen die elkaar het hof maken? In de zon, schitterend. De lente komt eraan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. iedereen roept dat maar. Ik moet het nog zien. Op onze website meer informatie over deze uitzending. Bijvoorbeeld die petitie die je kunt tekenen tegen de olifantenstroperij. En op vroegevogels.vara.nl prachtige natuurfilmpjes zoals een havik met zijn prooi. Stuur ons vooral uw eigen gemaakte natuurfilmpjes op. Dan zenden we dat wellicht uit in Vroegevogels TV of gewoon op onze website. We Komende dinsdag weer kassa groen over houtkachels. Tot volgende week. Dag. <tot op radio 1. Vanmiddag om 2 uur, de Eredivisie, Utrecht, NEC. Wordt daar gekocht, en wordt binnengekocht. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Zo, dat kan lekker gaan. En ook Feyenoord aanzet. En dan gaat Feyenoord in de aanval. Publiek gaat meteen weer staan. Ajax, Roda. Eriksen die een voorzet geeft, is van de wiel die de bal de lat komt. En de rebound stuurt dan nog een keer op de lat. En om half vijf, Beckswolle 20. En nu is er een geweldige kans, die wordt gemist. En ook middelbeker schaatsen in Inzo. NOS langs de lijn, vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Om Joop had spontaan een krabpils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het raadveren.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 Dit is Radio 1.